Clemens Peters met het NOS Journaal. Luchtvaart eerder, ondanks een hogere omzet en meer passagiers. Het verlies liep op van 155 naar 216 miljoen euro. Vooral prijsvechter Tanzavia vervoerde meer mensen, zo'n 30 procent. De resultaten van Air France KLM stonden onder druk... doordat de brandstofkosten stegen en er ook meer geld naar de pensioenen is gegaan. Met het vrachtvervoer ging het vorig jaar moeizaam... maar Air France KLM meent in het eerste kwartaal van dit jaar een omslag te bespeuren. In Terborg in Gelderland is vannacht een plofkraak gepleegd op een pinautomaat. Rond twee uur bliezen criminelen de automaat van de Rabobank uit de muur. Getuigen zagen een witte bestelbus en een zwarte scooter wegrijden. Het is nog niet duidelijk of er ook inderdaad geld is gestolen. De kluis ligt dieper in het pand en de politie onderzoekt nog of die is geopend. Criminelen plegen de laatste jaren steeds vaker plofkraken op geldautomaten. En dat gebeurt meestal met explosieven of gas. Gisteren werd bekend dat de Rabobank beveiligers gaat inzetten om de pinautomaat... Te bewaken. De tv-kijkers in Frankrijk hebben na het tv-debat tussen de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen meer vertrouwen in Macron. Uit de peilingen blijkt dat 63% van de kijkers vond dat Macron beter uit de verf kwam. Tijdens het debat haalden de twee flink uit naar elkaar. Zondag wordt in Frankrijk de tweede ronde gehouden van de verkiezingen. Terwijl het datagebruik explosief groeit... krijgt Nederland steeds minder nieuwe glasvezelverbindingen. Blijkt uit een analyse in de opdracht van de NOS. De vertraagde opmars is voor een groot deel te wijten aan KPN. Dat nam drie jaar geleden Reggefieber over. Een grote bouwer van glasvezelverbindingen. En sindsdien legt Reggefieber veel minder glasvezel aan. KPN verbetert namelijk liever zijn oude, traditionele netwerk. Met houder Staf de Pla van Eindhoven wil dat de overheid ingrijpt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuiden is er nog kans op een bui. In de loop van de ochtend trekt die regen weg, maar vanavond gaat het in het noorden weer regenen. En pas in de avond wordt het geleidelijk aan droog. Tot 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Jaren 60 of zo nee dus Jackal Carter is echt uh, een sted erin om oude apparaten te bemachtigen en daar wil hij dan zeg maar uh, muziek mee maken en nou dat ja, het levert dit soort muziek op en ik vind het wel weer grappig om naar te luisteren Jackal Carter Clear the Air is een van zijn hit singles goed goedemorgen dit is uh, goedemorgen Zandvoort en hey, zeer goedemorgen Zandvoort welkom ja. bedankt voor de intro ja graag gedaan en uh, inderdaad, goedemorgen Zandvoort en deze keer niet vanuit Hotel Hoogland... omdat de techniek ons uh, wederom in de steek laat. Wij zitten dus voor alle gasten die uh, meeluisteren en die willen komen luisteren of kijken... in de studio aan uh, de Tolweg. En wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan met Ada Klarenbeek praten. Die is inmiddels ook al in de studio over uh, het maandelijkse pluspunt. Dan komt Remi Draaier en die gaat ons vertellen over Belicon Academie. Dat gaat over trampolinespringen. Remco Renske, Gebe en Oscar van de Mei, die gaan naar de nationale dodeherdenking op de ja. Dam. En de tweede uur gaan wij praten met Ruud Zandberg van D66 over de regionale samenwerking en het toegangsbeleid van Zandvoort en misschien ook een beetje over de Formule 1. Wilma Schama en Ernst Brokmeijer dat zijn degenen die uh, Stichting Nationale Feestdagen in Zandvoort doen en die praten over de herdenking en de 5 mei uh, bevrijdingsviering. Twee kleine tentoonstellingen in het Zondvoortsmuseum sluiten wij mee af. Nina, Hanna en Suzanne uh, Fusano komen ons dat vertellen. En Wilco doet even de techniek tot uh, Kasper er is en die komt net binnensperen. Dus uh, Kasper Keunzen neemt dat over. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie, dat gaan we zien. Dat denk ik dat Gerry dat misschien een beetje gaat doen. En de presentatie Gert van Kuik en ikzelf. Goedemorgen. De microfoon voor je kan je gebruiken. En uh, deze microfoon is ook te gebruiken. Uh, inmiddels is aangeschoven Hallo. mevrouw <coughs> Klarenbeek. Goedemorgen. Goedemorgen. En we, we maandelijk gesprek over uh, Pluspunt. Ja. Uh, Pluspunt gebeurt natuurlijk uh, iedere maand uh, allerlei dingen. De, de, de gids staat er bol van, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, wat is er speciaal deze maand in Pluspunt? Nou, wat, Waar ik even aandacht voor ja. wil vragen... dat zijn een aantal vaste activiteiten van Pluspunt... En dat is de telefooncirkel en de plusdienst. En daarnaast uh, wil ik aandacht vragen voor de Verwendag... voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben. En als, misschien als opstapje naar de volgende gast over de bellycon, Want daar hebben wij ook een cursus over. Nou, ik Dat zou is zeggen, misschien een mooie aansluiting. Begin bij ja. het bovenste papiertje. <laughs> um, eerst even over de telefooncirkel ja. die wij hebben. Ja. Dat is een... Uh, een ja, het zegt, naam zegt het al, een cirkel via de telefoon. Mensen die graag elke ochtend een praatje willen maken... met iemand anders om de dag te beginnen. Maar ook uit een gevoel van veiligheid. van Iemand heeft mij vandaag gehoord. Daarvoor is de telefooncirkel. Mm -hmm. Elke ochtend wordt die opgestart door een vrijwilliger namens pluspunt. Die belt de eerste klant, zal ik maar zeggen. Ja. De tweede, de eerste klant belt de volgende persoon... De tweede persoon belt de derde persoon. Die belt weer terug naar pluspunt. En die geeft dan aan van de cirkel is rond. En dat betekent dat het met iedereen goed is. En hoe laat uh, ben je dan ongeveer rond? Nou, op dit moment hebben we een heel klein cirkeltje. Het start om negen uur. Dus om kwart over negen, half tien moet het gewoon helemaal rond zijn. Als mensen zich uh, willen uh, meedoen met die cirkel... omdat ze zich dan ook gehoord voelen een dagje van... hé, hey, we, we zijn er... Kunnen, kunnen ze zich opgeven bij jullie? Is dat het gebruikelijke telefoonnummer? Het gebruikelijke telefoonnummer kunnen mensen zich opgeven. Het telefoonnummer van de, ook van de plusdienst kunnen ze bellen. Dat is 5717373. Als mensen zich opgeven, dan neemt de ouderadviseur contact met ze op... om even kennis te maken. En ook om bijvoorbeeld te vragen van... Uh, ja, stel dat u nou niet opneemt... Wat kunnen doen? We, wie kunnen we dan bellen? Wie heeft er een foto ja. van uw huis en wie kunnen we bellen? Want dat is ook waarvoor de telefooncirkel belangrijk is. Je zegt uh, uh, oudere uh, adviseur, maar uh, is het specifiek ouderen? Of kunnen jongeren zich ook... Uh, jongeren zouden uh, zich ook aan kunnen melden. Die zouden zich ook aan kunnen melden, ja. Goed, voor de telefooncirkel, mocht je daar wat mee willen... of mocht je mee willen doen aan het cirkel 5717373. Ja, en dan vragen naar Ada Klarenbeek. Ja, Aadag klaar, Ben ik. Ja. Oké. Okay. Volgende onderwerp. Volgende. De plusdienst. plusdienst. De Plusdienst. Is denk ik wel bij heel veel mensen bekend. De Plusdienst is eigenlijk ook bedoeld voor alle inwoners van Zandvoort. die ja, wat praktische hulp hebben. en waarvoor het niet lukt om daar familie of buren voor in te zetten. Uh, dus wat ik al zei, het gaat om praktische hulp. En die wordt verleend door andere mensen uit Zandvoort, Door vrijwilligers. De klusjes heb je dan ook. En klusjes, ja. Waar het over gaat is klusjes. Maar ook bijvoorbeeld kan het zijn hulp bij uh, administratie. Bijvoorbeeld iemand die uh, een partner verloren heeft. Waar altijd de partner de administratie deed. Dan uh, ja, iemand die dat helemaal niet gewend is. En daar helemaal in thuis moet raken. Kan een vrijwilliger ook helpen. Of bijvoorbeeld iemand die slechter gaat zien waardoor het moeilijk wordt. Maar wat ook kan, dat is bijvoorbeeld uh, ritjes naar het ziekenhuis. Als iemand naar het ziekenhuis moet, geen vervoer heeft... dan uh, kan een vrijwilliger iemand naar het ziekenhuis brengen. Wacht tot hij klaar is, brengt iemand weer terug. Die plusdienst, plusdienst is dus wel heel erg ruim. Uh, van ja. plusjes tot uh, ziekenhuisbezoek. Ja. Uh, daar zijn heel veel mensen voor nodig. Daar zijn heel veel mensen voor nodig, ja. ja. En... We hebben veel mensen, maar mensen die zich aan willen melden... om dat vrijwilligerswerk te doen, die dat leuk vinden... om met mensen op stap te gaan... Of mensen thuis te bezoeken, kunnen zich aanmelden. Als je uh, een klusje doet, is dat uh, klaar natuurlijk. Als je onderdelen nodig hebt, dan moet die er zijn. Maar als je bijvoorbeeld iemand naar het ziekenhuis brengt, ja. uh, is daar een kilometervergoeding voor? Moeten mensen dat zelf betalen? Ja, de, de kosten voor de rit, de kilometervergoeding, die worden door de mensen zelf betaald. Okay. En ja, de ritje naar het ziekenhuis, die zijn altijd eigenlijk vaste prijzen, omdat dat een vaste afstand is. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het bezoek bij je tante in Haarlem, dan wordt gewoon de kilometerprijs oh, okay. Ja. In principe is de hulp gratis. Tenzij er kosten gemaakt worden. Mm -hmm. Dan wordt aan de. En. Dit de... hetzelfde het telefoonnummer? Hetzelfde telefoonnummer. Gaan we dat straks nog een keer halen ja. Ja. Ja. ja. En wat misschien voor dit moment nog even handig is: de supermarkt in Zandvoort-Noord gaat dicht tot 14 mei, twee weken. Er zijn heel veel mensen die er altijd hun boodschapjes doen. Onze vraag is van, mocht dat problemen opleveren... omdat die supermarkt dicht is, meld het bij pluspunt. En dan zijn er vrijwilligers die misschien toch naar het dorp gaan... om boodschappen te doen die dat dan meenemen. Of de belbus gaat pendelen? Of de belbus, kan natuurlijk ook. Dat is ook een ik ik ja. zag gisteren maar even... Uh, ik ben nu pas aangeplucht, ik Gert van Kuik. Ik uh, presenteer mee vanochtend, maar door de hectiek... Door de hectiek ik kon dat nog niet, want ik heb net pas een koptelefoon op. Ja. Maar ik heb wel een vraag in dit verband. Ik zag gisteren het initiatief van de gemeente Utrecht... met die kleine karretjes die nu uh, succesvol door de stad rijden... en dat ook door andere steden wordt overgenomen. Ja. Is het iets waar jullie ook aan denken? Ah. Of zijn wij daar te klein voor? Nou, ik moet zeggen dat dat initiatief uit Utrecht... ik heb dat half meegekregen. Voor mij is dat helemaal nieuw. Dus ik kan niet zeggen dat wij daar mee bezig zijn op dit moment. Op dit moment hebben wij de vertrouwde belbus. Mm -hmm. Maar ik ben zelf niet op de hoogte of zoiets in Zandvoort okay. ook zou kunnen. Maar het is wel een heel leuk idee. Het ja. werd door veel gemeentes nagevolgd. En misschien hebben wij met de belbus al net zoiets en beter. Dat weet ik niet. Maar vond het grappig omdat je hier ja. zit. En daarover had met de boodschappen doen. Ja, ja, ja. De forma gaat dicht. Um, 14 mei tot 14 juni. Nee, 29 april tot 14 mei. Dus, vanaf dus hij nu gaat nu tot al 14 dicht? 14 mei, ja. Hij is ja. eigenlijk al dicht vandaag. Hij is eigenlijk al dicht. Ja. Goed, uh, mochten daar problemen doorkomen bij uh, mensen die in Noord wonen en uh, moeilijk zich kunnen verplaatsen, meld je bij uh, pluspunt 5717373. Ja. En er kan gekeken worden of de vervoer naar supermarkten in het centrum zijn. Ja, klopt. Maar we zijn nog niet klaar met pluspunt? Nee. Ik heb ook nog, dat is op vrijdag 9 juni. Dat duurt nog even, maar de tijd gaat snel. Dan is er weer de Verwendag voor mensen die kanker hebben of kanker gehad hebben. Dat is een dag die wij elke dag, elk jaar organiseren. En dat is een echte Verwendag. Mensen worden om tien uur uh, ontvangen met een uh, kopje koffie of thee en wat lekkers. En daarna starten de verschillende activiteiten... Waar mensen zich voor op kunnen geven. En dat zijn echt activiteiten waar je lekker bij kan voelen. Zoals verschillende vormen van massage. Uh, tai Chi, dat is een beweegvorm. Voetmassage. Uh, nagelverzorging. Maar mensen die gewoon graag iets leuks willen doen. Dikke dames schilderen. Een heel ander soort activiteit. Of de zekwee rijden. Dat is zo'n. Uh, ja, zo'n zo ding ja. waar je uit evenwicht raakt. Ja, <laughs> dus er zijn allerlei activiteiten. Organiseert, gewoon met de bedoeling om plezier te hebben en om lekker verwend te worden. Er is ook een, uh, een lunch en om kwart over, dag, kwart over twee dan, uh, is de dag weer voorbij. En dan uh, gaat iedereen naar huis. Um, moet, moet je daarvoor opgeven? Moet je ook voor opgeven bij uh, aanmelden. Kan bij je pluspunt. Dan kan je het inschrijfformulier ophalen. Daarop kun je ook aangeven voor welke activiteit je wil inschrijven. Want dat is ook belangrijk... En uh, het, het inschrijfformulier is dus eventueel ook nog te downloaden van de website van Oké, okay. van pluspunt. Ja. Een, uh, een dag vol voor uh, deze mensen die het uh, moeilijk hebben of moeilijk hebben gehad, om ja. ze weer uh, een beetje uh, vooruit te krijgen, zal maar zeggen. Heel wat gehad, maar er liggen nog steeds nieuwe papiertjes. Ik heb nog één nieuw papiertje. <laughs> ja. En dat is het opstapje naar het, uh, het volgende onderwerp, ja. naar uh, meneer uh, Remy. Ja. Draaien die uh, onderweg is? Ja. Dat uh, nou, heeft te maken met alle aandacht die er tegenwoordig is voor bewegen. Bewegen is goed voor een mens, het is gezond, maar het is vooral ook leuk. En in samenwerking met Remy is er een uh, cursus Bellicon heet dat. Dat is een soort mini trampoline. Niet, niet te veel vertellen? Nee, nee ik Want het, gaan we gaan er straks uitgebreid over. Ik ga heel kort vertellen. Ik ga verder niet vertellen waarom het zo gezond is. Dat mag Remy doen. Dat moet Remy doen. Maar het is een soort mini trampoline. En de cursus bij Pluspunt, of bij ook Zandvoort, dat is ook bij ons in het gebouw. Die begint aanstaande dinsdag. En die duurt zeven keer. En het is van half twee tot half drie. En het is Alle ook leeftijd. specifiek ook voor senioren. Senioren. Dus ook. Al mochten mensen denken, een trampoline, ik ben oud, ik vind het eng. Het is speciaal bedoeld, ook voor senioren. We gaan straks vragen waarom het uh, specifiek voor senioren is. Uh, Remy is een bekende op dat gebied, hè? Ja. ja. Vroeg ja. Ook een ja. Voordat we afsluiten, ja. heb ik toch nog een vraag. Ik heb je op voorhand al voorbereid op die vraag. Ik weet niet of je er beeld over hebt na kunnen denken. Maar de politiek gaat natuurlijk in het kader van de gemeentelijke verkiezingen volgend jaar... zo'n beetje aan de slag met het schrijven van verkiezingsprogramma's. Althans... Dat is al gebeurd of dat wordt nu gedaan. Heb jij aan de politiek bepaalde wensen of verzoeken die ze mee kunnen nemen bij het schrijven van die programma's? Voor de ouderen dan? Voor de ouderen. <coughs> nou, ik denk, dat is ja, eigenlijk speerpunt in heel Nederland... maar ook in Zandvoort, dat is toch uh, eenzaamheid van ouderen. Ik denk dat het belangrijk is dat er uh, ja, een... een zo divers mogelijk aanbod kan gaan komen in Zandvoort voor <Klacht> ouderen. Wat zou daarvoor georganiseerd. wat zou daarvoor nog beter georganiseerd moeten worden. dan het toch nu ook al is? Nou, wat ik weet is dat bijvoorbeeld ook. Uh, ze zijn al bezig met de Blauwe Tram. Ja. Om, om daar ook uh, dingen te ontwikkelen. op een andere plek in Zandvoort. En. Uh, ja, om daar de faciliteiten voor te geven. dat daar gewoon dingen ontwikkeld kunnen worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus de politiek zou rekening kunnen houden bij het schrijven. Kiesprogramma's met het onderwerp eenzaamheid... en hoe dat aan te pakken. Ja. En jullie weten dat, hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ja. Ja. Beter dan het nu gebeurt. Ja, en, en meer, meer faciliteit of meer diversiteit ja. ook. Ja. Het is, ik heb al begrepen dat ja. het best moeilijk is om die mensen te traceren... en om ze dan ook nog te verbinden. Ja, dat Want klopt. Iedereen ja. die eenzaam is, die ziet dat zelf, maar wil ook geholpen worden. En Sommige mensen die willen ook niet de deur uit... Maar andere mensen die hebben toch een steuntje in de rug nodig. Ja. En uh, ja, iets, iets waar ze zich bij thuis kunnen voelen. Dat is belangrijk. Ja. Oké. Okay. Nou. En verder nou, de... denk ik ook, um, ja, er wordt heel veel gesproken over langer zelfstandig wonen. Maar dat er ook op het gebied van wonen, uh, ja, ik weet niet of de gemeente huisvesting kan bouwen. Maar in ieder geval daarover nadenken van hoe kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. Oh, je ziet bijvoorbeeld in het LDC zijn een heleboel woningen ja. aangepast... voor uh, lange termijn wonen. Ja. Levensloopwoning heet dat, geloof ik. Maar ja. Dus met bredere deuren, zonder drempels. Mm -hmm. ja. Dus er wordt wel over nagedacht, denk ja. ik. Maar dat heeft, moet zeker aandacht blijven houden. Okay. Ja. Dat was uh, de opmaat naar volgend jaar. Want dan zijn er weer uh, gemeente, gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, vandaar dat jullie uh, daar ook over gevraagd worden. Ontzettend bedankt voor je komst. En voor de brede uitleg over allerlei activiteiten bij het pluspunt. En voor de mensen die hebben zitten luisteren en het telefoonnummer zijn vergeten. Het is 5717373 om te bellen met mevrouw Klarenbeek. En dan kan je opgeven en vragen stellen over van alles. Ja. Dank u wel. Ik zelf voor heel goed, maar ik weet niet...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 and dangerously. <laughs> fucking delicious <laughs> Talk to me girl. Het tweede onderwerp werd al aangekondigd door Ada Klarenbeek, want in Pluspunt is een cursus. Remy Draaier, welkom. Hi. Uh, we praten een beetje in de microfoon. kun je, je kan alles mee doen, naar je toe halen, naar links en naar rechts. Um, we gaan het hebben over de Belicon Academie voor jong en oud. Belicon. Belicon, sorry, ja. want het is dubbel L. Ja. ja. <laughs> um, uh, ik ken jou van een winkeltje uit de Haltenstraat als het goed is. Ja, het is eigenlijk meer een soort etalage. Een soort etalage, ja. maar in Noord staat uh, veel meer, geloof ja, ik. Ja. ja, die refereert naar Noord. Toe. Ja, oké. Okay. Uh, Bellicon uh, is, is de naam. Ja. En het gaat dan eigenlijk over, uh, ik ben niet of ik het onbeleefd zeg, maar mini-trampoline. Ja, het is eigenlijk een medische, medische trampoline. Hij uh, is ontwikkeld in Duitsland en wordt ook gemaakt in Duitsland. Dus het is een uitermate Duitse ja? ja qua kwaliteit. Nou ja, hij is uh, net opgebouwd. En degene ja. die uh, op de uh, livestream-televisie meekijken... die uh, kunnen hem zien met groene elastieken en groene band. Ja. Dus ik denk dat uh, Gert van Kuik daar straks even een balansoefening op gaat maken. <laughs> tot, welk, <laughs> tot welk gewicht is dat geschikt? Het kan tot boven de 200 kilogram. Kijk, dan hebben we een probleem. <laughs> no excuses. Nee, no excuse. Um, ik heb even op de website gekeken, ja. maar... Uh, Mevrouw zei al. Mevrouw Klaarbeek zei al. Uh, het is ook voor ouderen. Ja. Dan moet ik even. Ja, perfect. Ja, ja leuk. En bij, uh, ik heb bij ouderen en senioren gekeken. Um, het verbetert de balans en de coördinatie. De training van de schijven en gewrichten wat ervoor zorgt dat je soepel blijft, houdt botten sterk, wat risico op breuken verkleint. En vermindert de kans op is uh -huh. dus, Dit was specifiek voor uh, senioren. En bij ja. man heb ik ook even gekeken. Ja. Die heb ik niet afgedrukt. Maar <laughs> de prostaat staat uh, is het ook wel goed. Uh, uh, want uh, voor elke categorie ja. stond er een beschrijving. Ja, klopt. Is het dan ook voor elke categorie anders? Of zit er veel overlappen in? Uh, nou goed, in beginsel zeg maar, onderscheidt de Bellicom trampoline zich door zijn ophanging. Dus wij hebben in plaats van metalen veren hebben wij soepele elastieken. En die elastieken die zijn af te stemmen op het gewicht van de persoon. Het doel waarvoor je hem wil gaan gebruiken. Mm -hmm. En je lichamelijke gesteldheid. Dus het is niet zomaar even, ik neem dit of dat. Hoe, hoe, uh, je zegt, je moet hem afstellen op hoe je hem gaat gebruiken. Ja. Uh, ik heb diverse oefeningen gezien. Uh, ja. Balansoefeningen. Ik zie jou met één been en armen wijd ja. staan. Mm -hmm. uh, maar ik zie ook springen. Ja. Zijn dat de verschillende afstellingen? Uh, nee, het is met name de sterkte van de elastieken. Dus naarmate je zwaarder bent, kan je kiezen voor een stuggere elastiek. Uh, waarbij je dus iemand die wat lichter is en een soepeler elastiek heeft... toch dezelfde rebound krijgt. Dus het inveren en opveren. En het mechanisme dus... zit eigenlijk zeg maar in het inveren en opveren. Te maken met een factor tijd. Dus kan ik het even laten zien? Ja, ik, ja? Ik, dan praat ik wel even door. Uh, Remy, Remy gaat nu naar... Ik zou toch even die televisie aanzetten en de livestream uh, bekijken. Uh, Remy gaat ni, niet te hoog springen, want dan ga je door het dak. Kijk, ik, ik zie nu dat je uh, inveert. Dat zou iemand met minder gewicht zou dus minder inveren. En daar stel je die uh, plastieke banden mee af. Ja, het zijn speciaal soort rubbers. Ja, het zijn uh, spanrubbers. En die uh, uh, nagelang gewicht heb je andere uh, misschien kleur of andere sterkte van spanrubbers. Maar ja, als je er nou toch op staat, dan zie je... Uh, hij gaat een beetje inveren. En inveren zonder echt helemaal los te komen van de uh, trampoline. En waar gebruik je deze oefening voor? Dit is zowel een balansoefening ja? als een coördinatieoefening... als een uithoudingsvermogen, als in uithoudingsvermogen. Als uithoudingsvermogen. Bal balans, uithouding, uithoudingsvermogen... uithoudingsvermogen dus eigenlijk instabiliteit. Uh, instabiliteit. Dus je doet nu drie oefeningen in één, vier zelfs. Uh, daar kan geen sportschool tegenop. op. In principe niet. Het is ook helemaal functionele training. Uh, <laughs> we, we moeten hem er toch afhalen, want uh, hij moet het eigenlijk allemaal zelf vertellen. En wij zien, uh, ja. wij zien dat natuurlijk graag. Maar ja, uh, radio is radio. En vier oefeningen in één, uh, dat is best wel heftig. Uh, dat is niet heftig in de zin van. Uh, ik ga er altijd van uit dat uh, voor gezondheid fitness en sporten niet noodzakelijk is. En ik heb vroeger een fitnesscentrum gehad en ja? Gert heeft daar vroeger ook ja? nog getraind. Nou, uh, dan wordt het tijd dat die ook hij ook nu weer bij. <laughs> heb ik ook een vraag <laughs> over. Misschien kan je weer naar de belly komen. Maar waar het in principe ja. om gaat is bewegen, en bewegen is leven. En rust-roest. Ja. En als je, zeg maar, kijk, we waren vorige week bij KPN uh, op een vitaliteitsdag. Zij gebruiken de bellicon op de werkvloer. Uh, als je ziet, zeg maar, als mensen een vragenlijst invullen met de vraag: van hoe lang zit je op een dag? En dat heb ik het over zowel werk als uh, privé. Heb je een idee? Nou, ik denk dat het zeker rond de 7 uur gaat komen als je het helemaal 24 uur onttrekt. 12 tot 16 uur. Nou, dat is wel heel veel. En dan slaap je ook nog. Dus er blijft, blijft maar heel weinig over dat we echt daadwerkelijk bewegen. Ja, ja. Dat werkt allerlei zaken in de hand, waaronder stofwisselingsproblemen. Dus ja. als je met regelmaat beweegt, matig intensief, één keer per uur bijvoorbeeld drie tot vijf minuten, en dat optelt per dag, per, per week, per maand, per jaar, dan krijg je meer zuurstof in je hmm. cellen, ben je meer gefocust op de dag, voel je je lekkerder. je maakt ook endorfine aan op de bellycon, dus waarbij je je blij en, en ontspannen voelt. Uh, dus dat is een optelsom. En daarnaast natuurlijk kun je fitness en sporten. Mm -hmm. uh, maar dat doe je dan zeg maar met je trainingspak aan. En dit kan je gewoon heel rustig tussendoor doen. Je zou zo'n ding op je kantoor neer kunnen zetten. En uh, tussendoor uh, een paar minuten uh, zo'n... Een ja. gecombineerde oefening doen die jij net liet zien bijvoorbeeld. Ja, we hebben ook een speciaal concept voor ontwikkeld. Bellicon Workspace. Is wel, ik, ik zie dat best wel voor me. Is, ja. is daar interesse voor bijvoorbeeld Zeker. als een groot bedrijf? Die Zeker. zegt van nou, doe mij er maar op elke etage twee. Ja, Zijn gericht zeg maar met name op gezondheid. En natuurlijk productiviteit is belangrijk om ook omzet te genereren. gezonde mensen hebben gez doen gezond werk toch? Ja, en als je continu zit en je op een gegeven moment zit alles in je nek, zit vast. Ja, dan ga je op een gegeven moment aan ja. de koffie en aan de suiker. Om enigszins kunstmatig wat energie te krijgen. Dan pop je weer in na verloop van tijd. En als je even opstaat en even wat oefeningetjes op de bellicon doet. Of bij ja, bijvoorbeeld een staartbureau waarbij ik gewoon op de bellicon sta te ja. werken. Dat moet je wel rustig opbouwen. En dat maakt ze. Nou, dat een je een de wiebelen, natuurlijk. In ja, het begin. Dat je in de dag ja, meer uh, voor elkaar krijgt, omdat je het meer vanuit ontspanning en focus doet. Voor, voor welke aandoeningen, ik denk bijvoorbeeld uh, aan, aan etalagebenen, ik ja. denk aan diabetes. Uh, voor welke aandoeningen kan dit toegevoegde waarde zijn? Onze ervaring is, en ook, we hebben ook onderzoek gedaan, is met name bijvoorbeeld mensen die vocht vasthouden, dus uh, lip en lymfoedeem. Uh, daarnaast bekkeninstabiliteit, uh, incontinentie. Uh, osteoporose is gebleken dat het een hele goede werking heeft uh, daarvoor. In ieder geval dat het niet verder achteruit gaat. Uh, ja, allerlei zaken die met de stofwisseling te maken hebben. En ik zei al, het lymfysysteem is mede verantwoordelijk om afvalstoffen in je lichaam uh, uit te werken. En hebben We hebben een onderzoek uh, meegedaan op de Universiteit van Leuven bij dokter Nela de Voogd. en Dat heet fluoroscopie. De fluoroscopie is het inbrengen van een contrastvloeistof, zeg maar, in dit geval tussen de teen... En dan heb je een soort reservaatje gecreëerd waarbij als je gaat bewegen je de linfovloeistof met een infraroodcamera kan volgen. En uh, dat kan je dan tot de knie volgen en daarna gaat het het bovenbeen in en dan zie je het niet meer. Hebben we hebben een oefening op de vloer gedaan, een soort stapbeweging en diezelfde beweging op de bellycon En op de bellycon werd dat twee tot drie keer dat het sneller door het lichaam heen ging als dezelfde oefening op de vloer. En uh, dan ben je niet eens los van de mat gegaan. Dus als je los van de mat gaat, ja, dan ben je nog meer zeg maar, de, de spier aan het activeren. En als je voorstelt hoe dat mechanisme werkt, het lymfesysteem, is dat net als het hart verantwoordelijk is om je bloed uh, te pompen... zijn alle spieren in je lichaam verantwoordelijk om je lymfevloeistof door je lichaam heen te pompen. En als je inveert, dan krijg je dus contractie, dus aanspanning van alle spieren in het lichaam. En als je omhoog gaat, dan krijg je ontspanning. En die pomp die zorgt ervoor dat die circulatie weer op gang wordt gebracht. En dat je daardoor ja, weer meer ruimte creëert in je lichaam. Is, ja. dat, is dat het verschil met grondoefeningen? Dat je uh, een moment van ontspanning hebt? Dat op de grond heb je natuurlijk geen ontspanning. Nee, om, je hebt natuurlijk met gravitatie te maken. Dus de aantrekkingskracht ja. van de aarde. Uh, hier speel je mee. Je hebt te maken met G-krachten. Uh, dus je krijgt bij het inveren op basis van je lichaamsgewicht. De flexibiliteit van het elastiek en de hoogte die je maakt. Dat je een bepaalde diepgang in de mat maakt. Vanuit het laagste punt omhoog krijg je de ontspanning, ook evenredig weer in tijd. En dan heb je ook nog te maken met een instabiele ondergrond, waarvoor, waarbij het in de hersenen een soort alle hens aan dek is. Worden heel veel impulsen via het zenuwstelsel aan elke lichaamcel overgebracht. Eh, waardoor je heel alert bent in het moment. Dat breng je ook meteen in het nu. Je kan niet met andere dingen tegelijkertijd bezig zijn. Is ook, ook een, een geestelijke activiteit? Ja, precies. Dus ook mensen bijvoorbeeld die depressief zijn, is gebleken als ze op de bellicon oefeningen gaan doen. Daardoor ja, de neuropeptiden activeren, waaronder endorfine En zich daardoor weer fijn gaan voelen. En ja, met regelmaat, wij zijn gemaakt om te bewegen. En denk maar, als er een muziekje aan staat... dan gaan we met we vanzelf bewegen. <laughs> dat zit in ons. En, en fitness en sport op zich, ja, dat moet je leuk vinden. Um, maar dat is niet een noodzaak zeg maar voor gezondheid. Maar bewegen in het algemeen, matig intensief... is essentieel voor gezondheid. En mijn het nee. klinkt als een wonderapparaat. Nou, ja, het, ons lichaam is een wonder. Ja, nee, maar en dit apparaat het helpt erbij eh, ja. wonder verder uitbouwen. Nou kijk ik toevallig af en toe ook wel eens naar telcel, dat komt ja. zelfs voorbij rollen. Ja. En dan zie ik iedere keer weer een ander apparaat dat ja. een wonderapparaat is. Ja. Dit valt niet in die categorie. Dit is nee. wetenschappelijk aangetoond eh, en dit helpt echt. Een wonder is een, is, nog, is een wonder, zeg maar, tot het moment komt dat je de wetenschap achter het wonder begrijpt. En dan is het een logisch gevolg. En de Bellicon zeg maar, is uh, niet alleen uh, proefondervindelijk en qua ervaring... maar met name de technologie die erachter zit. Het is gewoon een bewezen uh, ja, apparaat... wat gewoon werkt op allerlei klachten en kwalen. En er zijn heel veel specialisten, waaronder artsen en uh, fysiotherapeuten... die dagelijks met de Bellicon werken. Nou, ik sport twee keer per week bij de Prinshof in Zandvoort... Ja. voor allerlei uh, klachtjes. Ja. Ik heb hem nog niet gezien. Nee, nou, kan goed, dat... misschien een moment zeg maar, om het even bij ze aan te halen. Dat zal ik zeker uh, doen. Ja, zeg maar... In het algemeen, als je iemand hebt die bijvoorbeeld last van zijn knie of van zijn rug heeft... en die vraagt aan een willekeurige specialist... Uh, ja, mag ik trampoline gaan springen? Dan is vaak het antwoord uh, doe maar niet. Uh, met als gevolg dat je schokbelasting uh, krijgt. Maar dan is de associatie met een trampoline met veer of met stugge elastieken. En op het moment als die desbetreffende therapeut of arts op de hoogte is van de werking van de Bellicon... dan zegt hij volmondig ja, omdat dat juist heel goed is. Daar is hij speciaal voor gemaakt. Ik zou daar een bezoekje brengen jouw. want we hebben veel mensen die daar ook uh, sporten, zeg maar, die uh, klachten hebben van hun gewrichten. Ja. En ik heb zelf dan etalagebenen, ja. ik heb nog niet begrepen of het daar tegen helpt eigenlijk. Van... Als je nagaat dat iedere cel wordt geactiveerd, dus op het moment dat je inveert, wordt die heel licht ingeduwd. Door, de, door mede de aantrekkingskracht van de aarde en de krachten die erop komen te staan bij het neerwaarts in, inveren. Bij het omhoog gaan krijg je een ontspanning van de cel. Dus er gaat een betere uitwisseling plaatsvinden tussen de celvloeistoffen, het aanvoeren van zuurstof naar de cel en het uh, opnemen van voedingsstof. Ja, in lekentaal betekent dat zou kunnen. Algebe algehele verbetering van je, van je stofwisseling. Oké, Nou ja, dat is een, een, heel belangrijk. Een etalagebase, zeg maar, is vaak nou. gebaseerd op vaak uh, staan, eenzijdig staan. Ja? En uh, op de bellicon ben je dus continu in beweging, al sta je stil. Want je kan niet 100% stilstaan, omdat die ondergrond instabiel is. Nou is er binnenkort bij uh, Pluspunt een, uh, een cursus, een oefensessie van jou. Ja. Uh, misschien dat je daar eens aan mee kan doen. Oh, voor die ik, nou ja, ik, ik, ik sport al twee keer per week, hè. dat moet niet overdrijven. Maar zoiets zou een prins of bijvoorbeeld best... Ja. Uh, en die hebben medische begeleiding dus... Uh... Ja, en wij hebben zeg maar voor de mensen gewoon thuis. Dat is eigenlijk onze grootste afzetgroep mensen thuis. Daar hebben we ook een speciaal programma voor, een Bellicon Home-programma. We hebben meer dan 200 video's, allemaal gericht op verschillende doelgroepen. En dan kun je gewoon thuis op je Bellicon dagelijks je bewegingsprogramma uitvoeren. En als je behoefte hebt om naar een fitnesscentrum te gaan... of een instelling, kun je daar een groepsles volgen. En je kunt hem kopen dus? Ja. ja. En wat indicatie... Ja, Daar heb ik ook even naar gekeken. De ja. prijsindicatie is tussen de 360 tot de 649 euro. Nee, dat gaat zelfs nog hoger. Dus ja. dan een premium, dus roestvrij staal, met uh, vouwpoten. Ja. die kan je ook buiten laten staan. Uh, er zit dan een uh, dvd, -oefen oefenposter, uh, een paar van die anti-slip sokken. En dan mag je drie maanden gratis gebruik van het online platform. Uh, ja, is, is het als iemand zo'n ding zou willen kopen? Ja. Uh, dan is het raadzaam om bij jou advies in te winnen. Ja? Want uh, je kan het natuurlijk wel zo doen, maar dat heeft geen zin. En we hebben een showroom, dan ja? is de Kamerling in Noord? nummer 40. En ja, iedereen is daar van harte welkom. Uh, bij voorkeur op afspraken dan kunnen we ruim de tijd nemen om goed te adviseren. Want ieder mens is anders. En het gaat erom ja, dat je het goed uh, afstemt. Ja. Oké, okay, um, wij moeten een beetje afronden gezien de tijd. Het, het ding staat daar, dus uh, ik zou zeggen neem uh, Gert mee en uh, laat hem even wat doen. Ja, Mag ik en, um, iets zeggen? Ja, tuurlijk. Er is uh, vanmiddag een uitzending oh. bij SBS 6 uh, om half vier. Half 4. Daar komen we in een programma dat heet uh, Goed, gezond, gelukkig leven. Goed, gezond, gelukkig leven op SBS 6 om half 4. Half 4. En, nou, kijk eens, zou ik zeggen. bedankt. Graag gedaan. Daar ben jij ook in dan. Ja, ja. Bet. I love you. Falling to the ground. Ik heb net even wat er gesprongen op de bellicont. Dus ik heb, ik heb het geprobeerd. En het is uh, relaxed om te doen. Maar je voelt gelijk dat je wat uh, doet. Dus... Ik ga zo um, komen. Mocht je interesse hebben, ga dan zeker eens praten in de Kamerling-Onderstraat op afspraak. Of uh, ga naar uh, Pluspunt. En je kan meedoen met uh, die sessie voor de senioren. We gaan uh, verder praten uh, over de zond voor de Scouts en de Nationale Dodenherdenking op de Dam. En, uh, dat is wel uh, heel wat anders gelijk, hè? Ja, de, de, de Rijske, die komt niet, dus Oscar van de Meisje zit hier. Nee, nee, nee, Jan heel kort niets Oh, uh, ja, ja, ja. Ik ben ja, ja, slecht bij namen, Geef niet, geef niet. Geef. Je weet dat ik slecht bij namen ben. Uh, meestal moet iedereen zijn kaartje op. Uh, dat, dat weet ik, Wim, ik ook. Ja, precies. <laughs> Scouting uh, Zandvoort, de Buffalo's. Ja. En ik zie uh, bij uh, de Nationale Dodenherdenking heel vaak scouting staan. Ja, klopt. En uh, nu uh, gaan jullie daarheen? Ja, het is een, uh, uh, dat wordt georganiseerd door een uh, onderdeel van Scouting Nederland. Um, en ieder jaar wordt er een provincie uitgekozen... Uh, waarvan uh, de leden van Scouting Nederland zich uh, aan mogen melden... om, uh, ja, om als vrijwilliger uh, actief uh, te zijn. Dat gaat dus niet op groepsniveau, dat gaat echt helemaal individueel. De leden krijgen een bericht dat het dit jaar voor, in, voor de provincie Noord-Holland is. Ja. Dus eens in de twaalf jaar krijg je de mogelijkheid als jeugdlid om eraan mee te doen. Dat betekent dus eigenlijk maar één keer. Ja. En dan mag je als individueel daarvoor aanmelden. En twee van onze kids van de Scouting de Buffalo zijn uitgekozen om mee te mogen doen. Dus, dus um, er is een, een, een verzoek. Aan alle scoutinggroepen in, in heel Noord-Holland. En ja. dat zijn er nogal wat. Hè? Dat en, zijn er behoorlijk wat. Ja, grote provincies. En, en het, je, je gaat persoonlijk je opgeven bij die uh, organisaties... niet als, als de Buffalo's? Nee, klopt. Wel als lid van de Buffalo's? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En waarom dat is, uh, heeft onder andere te maken... met dat ze zoveel mogelijk mensen van verschillende groepen willen hebben... Um, om de bewustzijn uh, uh, te vergroten... Uh, maar ook omdat er uh, een screening aan vastzit... en niet iedereen uh, uh, doorgelaten wordt. Want het is natuurlijk wel ook uh, op beveiligingsniveau... een belangrijk uh, uh, evenement. Ja, hoeveel, uh, hoeveel scouters staan er nou zo? Uh... Er staan uh, 85 jeugdleden worden door die dag... Uh, zijn er uitgekozen om, uh, om mee te doen aan, de, aan het evenement... En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, het, uh, wat mensen zien op tv... Is het vlagheizen bijvoorbeeld, uh, het leggen van de bloemenkrans. Het begeleiden van krans. Ja, correct. Uh, maar er zijn ook uh, zaken achter de schermen... zoals bijvoorbeeld uh, Renske Gebe die gaat uh, bij de grote kerk uh, staan... om uh, de bloemen, bloemstukken in ontvangst te nemen. Want gasten uh, die zijn uh, aanwezig bij het evenement... maar hoeven dan niet de bloemstukken zelf bij zich te houden. Die leveren dat in, krijgen een bonnetje... En komen vervolgens aan het einde weer het bonnetje ophalen. of het bonnetje inleveren, het bloemstuk. Dus kunnen ze het bloemstuk ook ja. nog uh, gaan leggen. Klopt, en daar zijn de scouts dan ook weer bij aanwezig. om dat, uh, om dat te ja. begeleiden. Is daar... nee, ik neem aan dat het een hele eer is om hier mee te mogen doen. Absoluut, ja. Waar wordt er op gescreend, weet je dat? Uh, nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat is, ook, uh, dat is eigenlijk ook geheim. Um, oh. uh, waar, het, uh, waar het voornamelijk uh, heel belangrijk is voor de kinderen. is dat ze bewust zijn wat ze die dag meemaken. Dat is Dank eigenlijk je. een heel belangrijk uh, onderdeel. En daarvoor uh, krijgen ze, een, uh, ze, uh, hebben ze twee weekenden, uh, krijgen ze een informatiedag. En uh, tijdens die uh, weekenden gaan ze naar allerlei uh, um, musea. Uh, ze worden ingelicht door uh, oud-veteranen en door overlevenden van. is ook een heel stuk bewustzijnsvorming. Absoluut. Iedereen die daar staat, elke scout okay. die, uh, die, daar, die daar aanwezig is, weet waarvoor hij daar staat en wat er allemaal uh, uh, heeft plaatsgevonden uh, in, in oorlogen, uh, in de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk alles wat daar omheen gebeurd is. Dus mensen zijn daar heel bewust aanwezig. Het is veel meer dan ik zo dacht. Want als ik zo naar tv kijk, zie je de jongens die leggen een bloemstuk, dan denk je: nou ja, leuk. Maar er zit een heel verhaal achter, een ja. hele screening en met name dat bewustzijnswording is heel belangrijk. Klopt. Ja, dat begint drie maanden van tevoren. Begint dat al? Nou. Mensen geven zich op en dan vervolgens worden geselecteerd en krijgen dan eigenlijk al die uh, een soort van, ja, ik zou bijna willen zeggen training. Uh, Training om bewust... les, hè? Ja, geschiedenisles. en uh, dat, Ik heb ook be, uh, de, de kinderen gesproken en uh, die vinden het ook erg indrukwekkend. Want ze krijgen toch wel verhalen te horen die, uh, uh, van vroeger. En uh, waar ze wellicht op school wel wat van gehoord hebben. Maar nu uit de mond van iemand die dat ook daadwerkelijk heeft meegemaakt. Maar is er niet iemand van de buffalo zelf, jij bijvoorbeeld... die dan weet wat er met jullie uh, mensen gebeurt... Wat... Nee, dat is, en dat is het mooie van van scouting. Eigenlijk scouting Nederland, hè, dat is de overkoepelende organisatie. Daar zijn wij uh, als scoutingleden allemaal lid van, en daarvan weten we ook dat uh, uh, dat daar specialisten worden ingezet om op dat vakgebied uh, eigenlijk zo goed mogelijk uh, te begeleiden. Ja. Dus, dus wij weten als groep, bijvoorbeeld, hè, ik als voorzitter van de groep, dat maar wanneer wanneer we meedoen aan een scouting Nederland-activiteit, dat dat uh, goed georganiseerd wordt en in goede handen is. Je krijgt eigenlijk betere scouts terug. Absoluut. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, okay, ja. ja. En de ouders, er worden ook bij betrokken. Dus de ouders zijn ook, uh, uh, die zorgen natuurlijk voor het halen en brengen. Maar die krijgen ook een speciale informatiedag. Want uiteindelijk uh, maakt het natuurlijk best wel veel indruk op, op ja, zo'n zo ja, kind. Ook zo. En uh, zeker na zo'n lange dag, want van s ochtends vroeg tot s avonds laat, zijn ze actief voor, uh, voor de nationale herdenking. En op het moment dat ze thuiskomen, zullen ze waarschijnlijk ook nog wel eventjes wat willen ventileren. in de, in de weken daarna dan zal het ook nog wel blijven hangen. Dus het is zeker de bedoeling dat, uh, dat het van het begin tot het eind... zo goed mogelijk begeleid wordt. Ga je daar uh, met een misschien verkeerd woord gebruik van maken... dat je die kinderen gaat uitnodigen om het verhaal bij de scoutings te vertellen? Bij jullie? Ja, jullie zeker. Groep? Ja, ja uh, We zijn sowieso altijd al veel bezig met bewustwording van... Uh, hè, wat, wat gebeurt er nou in de maatschappij? Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan Koningsdag het Vlagheisen. Nou, Dat is een heel vrolijke bijeenkomst. Uh, maar wij doen sowieso al voor 4 mei uh, bij de herdenking bij het uh, monument hier in Zandvoort. Daar ja. uh, staan wij ook altijd in de Erehaag omdat we dat belangrijk vinden. En dat is bijvoorbeeld een activiteit waarvan wij zeggen dat iedereen daar uh, als individu aan meedoet. Als, als uh, lid zijnde van scouting. Mm -hmm. Maar iedereen mag zelf kiezen of hij daarbij aanwezig is. Nou, en, en de mensen die komen bij die herdenking zien ook altijd een hele grote volle uh, Erehaag staan. Dat komt omdat de kinderen eigenlijk daar zelf bij aanwezig willen zijn. En wij zeggen niet van je moet daarbij aanwezig zijn. We zeggen iedereen mag daar zelf voor kiezen. Is dat een, uh, een verandering van scouting? Vroeger, en dan praat ik over heel veel jaren geleden, was het uh, de groep de groep en de groep ging. Ja, klopt. En um, ik hoor je nu steeds uh, uh, zeggen. De individueel bepaalt dit. Uh, de twee, uh, een aantal kinderen hebben zich opgegeven. En die twee gaan zelfstandig die dag beleven. Klopt. Ja. Dus het, het gaat meer. Uh, semi-individueel worden. Maar de groep blijft wel de groep. De, de groep blijft sowieso de groep. En als we het hebben over, uh, over evenementen verdeeld over het jaar... Waar we, hè, als we op kamp gaan of iets dergelijks... dan is dat altijd een groepsactiviteit. Mm -hmm. Maar specifiek voor deze activiteiten... vinden we dat je daar uh, zo bewust mee om moet gaan... dat het echt een, een eigen keuze moet zijn om daaraan deel te nemen omdat er, er wordt best wel veel van iemand verwacht. En dat is uh, niet iedereen... Uh, je, je kan je, uh, iedereen wil op een andere manier dat beleven. Ik kan mm -hmm. me voorstellen dat andere mensen dat liever in een andere omgeving... of op een andere locatie uh, voor de televisie willen beleven. En dat willen we mensen niet ontnemen. Maar we willen ze juist die extra optie geven... om het op een zo mooi mogelijke manier uh, ja, uh, met elkaar te delen. En, en... Uh, en hoe komen. oud zijn deze twee kinderen eigenlijk? Uh, ze zijn uh, tussen de leeftijd van 11 tot met 17. Dat ja. zijn de, en en uh, Renske en Oscar zijn even uit mijn hoofd uh, oh, ja. uh, rond uh, even kijken, uh, 15, 16 nu. Ja. Dus, uh, ja, op, op, op 15, 16-jarige leeftijd wordt er op school al over gepraat. En, uh, ja. uh, aan de ene kant moet dat interesse wekken... om bij de ERA te gaan staan of je op te geven voor dit. Aan de andere kant uh, zijn er misschien ook kinderen die zeggen... Ja, nou, inderdaad. En bijvoorbeeld bij een erehaag staan hier in Zandvoort betekent dat je een uur lang stil moet staan. Nou, we, we, we weten uit ervaring dat niet iedereen dat, dat volhoudt. Nee. Ze vallen nog wel eens bij bosjes om. Eh, en, en dat is een van de redenen waarom we hebben gezegd van nou, de, de meest jeugd, jeugdige leden tot en met uh, elf jaar uh, hebben we specifiek niet uitgenodigd. Omdat we weten van nou, een uur lang intensief stilstaan. Ehm, het blijkt toch wel wat, wat, uh, wat veel te kunnen zijn. Heel moeilijk stilstaan. Ja, en ook dat, als ze zegt van ja, maar we willen er toch graag bij zijn... dan kan dat nog steeds. De, de, de, alles boven de elf hebben we specifiek uitgenodigd van kom erbij staan. Um, maar iedereen is welkom. Ja, ze als, als... komen dichter bij de koning en de koningin... en andere hoogwaardigheidsbekleders dan wij ooit zullen. Dat moet ook indruk maken. Die kans maken. is uh, vrij aanwezig. Ja, ja, ja. Ook daar uh, wordt, uh, wordt de training ingegeven. Ook daar zijn ze heel Ik bewust ketter... mee bezig. Um, Wat zeg je? Ik denk dat ze dat, uh, um, dat ze dat wellicht een beetje hebben gehad. Maar ik denk niet dat dat, dat, dat heel erg noodzakelijk is. Ik denk nee. dat uh, uh, uh, zeker de koninklijke familie uh, wel weet hoe kinderen in elkaar zitten. En daar waarschijnlijk minder waarde aan hechten. We hebben er zelf drie dus? Exact. Plaatsen, denk ik. Ja, ja. ik denk dat ze wel zo los zijn dat ze, dat, uh, dat ze zich daar niet zo druk om maken. En ik denk dat de kinderen het zo indrukwekkend vinden dat ze hun manieren echt wel weten te vinden. Ik moet zeggen, voor dit onderwerp had ik liet het idee dat er nog zoveel achter zat, geen idee dat ze daar een dag mee bezig waren. En ik wist ook niet dat ze überhaupt opgeleid werden die dag. En ook in geschiedenis. Ik vind dat wel uh, boeiend om te horen eigenlijk. Het is heel indrukwekkend. Ja. Het is, uh, dat, dat ik het voorbij zag komen in de verha verhalen hoorde van de kinderen. Dacht ik echt van dat doe je niet zomaar even. Nee. Daar moet je heel bewust mee omgaan. Dat is. Ja. Dat is je, je moet je echt een, een, een langere periode veel inzetten voor. Uh, voor een, voor een prachtig, prachtig doel. Laat ja. dat voorop staan. Absoluut. Ja. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat we dat hopelijk over honderd jaar nog steeds uh, kunnen zeggen. Nou ja, de, de, de kans voor de Noord-Hollandse jongelui is uh, geweest. Twee Zandvoortse kinderen doen daar gelukkig aan mee. Dus ja. uh, Zandvoort is vertegenwoordigd, mag absoluut. je dan zeggen. Absoluut. Een ja. uh, aantal mensen zullen dat ook wel gaan zien. En ja, je dat weet is wel niet of, je weet niet of Je weet niet wie je gaat zien. Maar goed. Uh, het is uh, zeer uh, prijzenswaardig dat uh, een aantal leden zich daarvoor op hebben opgegeven. Uh, na de 5 mei-viering wordt het te voorbereiden voor het kamp, zeker? Uh, Jazeker, ja, ja, dan gaan de, de zomeractiviteiten weer, uh, weer van start. Meer naar buiten? Uh, we, gaan, we zijn nu al, uh, al lekker naar buiten. Ja? De, ja, als we nu naar buiten kijken, dan is dit wel het weer waar we ons, uh, waar we ons fijn bij voelen. Ja. ja, Al die activiteiten gaan natuurlijk ook door. Ja, ja. En jullie. Uh, Even over Buffalo's algemeen. Ja, Die zijn uh, nog steeds op de zaterdag? Nog steeds op de zaterdag. Ja, wij draaien uh, uh, verschillende leeftijdsgroepen allemaal op de zaterdag. En we beginnen om, uh, om twee uur. Van twee tot vier, twee tot vijf. Dan, dan hebben we een beetje leeftijdsgroep. Uh, elf tot en met vijftien. Uh, uh, twee tot en met vijf. Uh, van twee tot vijf uur. En uh, zeven tot en met elf draai van 2 tot 4. Nou, is het is allemaal heel is ingewikkeld. Is het, is het nog, ja, het is heel ingewikkeld. Je is het ook niemand te onthouden. Gewoon op online nee. www.debuffaloos.nl. Nee, nee, nee, nee, daar nee. staat dat allemaal. Maar Iedereen kan gewoon op de website kijken. En als zeker. men uh, uh, mee wil komen doen, dat kan dat. Wij staan te springen omleden. Ja, ja, nog steeds. ja, ja dus is het rustig dan? Ja, ja, we hebben een vrij, wij zijn altijd al een vrij kleine groep geweest. We hebben altijd geschommeld tussen de 50 en 70 leden. Nou, oh, dat vind ik toch uh, niet, uh, niet klein? Nou ja, er zijn ook groepen van de uh, 3, 400. Ja? Uh, ja, binnen, binnen, binnen de regio dan, hè. Dat, eh. Uh, ja, massaal. wij zijn, uh, ja. Nou, dat vinden we ook wel. Wij, de, de kracht van onze groep is ook wel dat we wat, wat, wat kleiner zijn. Dan zie je ons als een, uh, een iets uitvergrote familie. Um, maar familieleden kunnen we altijd erbij hebben. Ja, ja. nou, mochten de familieleden uh, <laughs> zich willen aanmelden bij uh, de scoutingvereniging De Buffalo's... kijk op website www.thebuffalo's.nl, www op Amerikaans schrijven met T-H-E, oh. of, uh, of Google op uh, Buffalo Zandvoort. En, en dan, dan kom je er ook. Dan kom je gelijk uh, bovenaan. Maar dan merk je wel dat Zandvoort dan het vergrijs is, hè? Uh, ja. Dat... Misschien is het nog leuk om de twee namen van die kinderen te noemen vanuit. Ja, dat zijn uh, Renske Gebe en Oscar van der Meijen. Want die zullen heel trots zijn. Die zijn ontzettend trots. En de ouders zijn ook uh, die gloeien van, uh, daar van trots. Dat dus, kan uh, ik En wij veel... zijn als groep zijn we ook enorm en ja, trots uh, ik, dat ze daaraan meedoen. Ik wens nou. ze heel veel succes en geniet <coughs> ervan. Ondanks de aangelegenheid is natuurlijk heel droevig. Ja. Maar het is wel een prachtige gelegenheid. Ik ga het, uh, ga het zeker aan ze doorgeven. Dat zullen ze fijn vinden. Dankjewel. Dankjewel. Misschien kunnen we ze uitnodigen om het, om het ja, te vertellen. Ze zouden toch bij zijn geweest, of niet?